In het Rotterdamse Erasmus MC heeft een coronapatiënt plasma ontvangen... van iemand die is genezen van de ziekte. Het is voor het eerst dat dat in Nederland gebeurt. De patiënt doet mee aan wetenschappelijk onderzoek... dat moet uitwijzen of iemand daardoor sneller geneest. In het plasma zitten antistoffen tegen de ziekte... waardoor de genezing mogelijk sneller gaat. Bovendien geven de antistoffen het signaal aan de eigen afweercellen... van de patiënt om de virusdeeltjes op te ruimen... In China en Zuid-Korea is ook plasma aan mensen met corona gegeven... maar het is nog te vroeg om te zeggen of het effect heeft. Op allerlei plaatsen in het land zijn boetes uitgedeeld... aan vooral jongeren die zich niet aan de anti-corona-maatregelen hielden. In Bergen-op-Zoom kregen 42 jongeren een boete, in Breda 11. In Kloosterveen in Drenthe hield de politie twee jongeren aan op een skatebaan. Ze stonden daar met een groep van 15 bij elkaar... maar konden geen identiteitsbewijs laten zien. Op de studentencampus Uilensteden in Amstelveen kregen 17 mensen een boete van 390 euro. Volgens de politie is de tijd van waarschuwen voorbij en worden nu dus boetes uitgedeeld. De havens van Edam en Volendam gaan het paasweekend op slot voor recreatie. Mensen mogen de havens dan niet in of uitvaren. Voor beide havengaten legt de gemeente een botter voor anker om schepen tegen te houden. De maatregel volgt op de oproep van premier Rutte om ook met Pasen zoveel mogelijk thuis te blijven. Het weer, zon en wat sluierwolken bij 14 tot 21 graden, ook in het weekend zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 We gaan die zegt ja, Man, en oude zijse ze slijmer is. En dan, dan roept zij uit, nou kind, de zee ze is hier zo fris. Ze plaatst de tilt, bevreesde ze weer haar vaaier op oh, van mond. Maar potloeg roept ze geel. de zee zit in mijn oog, aan de naar zand. Dat weer want we gaan naar Zandvoort. En als ik zo kijk naar buiten toe, dan zie ik wat wolkjes, maar de zon schijnt. Mijn naam is Pieter Jouwstra en ik mag dit programma goedemorgen, niet goedemorgen Zandvoort hebben we net <laughs> gehad, maar het programma ZFM Oud Zandvoort voor u vandaag presenteren. Yeah!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 Dat was in 1967, toen had ik een collega, Jan van der Meij, en die, uh, ja, die danste bij de Wurf. Hij zei, joh, gaat eens mee met me. Was jij een goede danser? Wel, nee, ik kon helemaal geen pas dansen. Ik had geen dansles gehad of zo, ik was 18 jaar. En uh, hij zegt, dat is leuk, joh, en uh, nou, ik een keertje mee naar uh, Hotel Interlaken was dat. En uh, daar dansten we. Ja, nou ja. En jij ook? ja, dat, ik keek dat zo'n beetje aan en, wat was het een fokstrot? een wals? nee of nee dan? gewoon uh, folklore dansjes, Gorts met stroop? onder andere, ja. maar ook andere dingetjes, Hakkentoon en uh, dat soort dingetjes. dat soort dansjes en uh, dat uh, ja, ik vond het eigenlijk wel wat, weet je, maar ik kon deze is eerlijk, eerlijk mooie meisjes waren erbij. Nou toen ik kwam nog niet zo, oh. ik kwam wel later, oh en uh, dus uh, ja je doet mee, maar je hebt geen ritmegevoel. Want je hebt geen basis, je hebt geen, uh, geen wals. Ken je? En dus, uh, nou ja. Ik vond het toch wel aardig. Toen ben ik hals over kop. Ben ik naar... Uh, John de Boer gegaan. Die gaf uh, dansfles met Gemma in Zomerlust. So Dat ik zei, joh, ik zeg... Uh, ik wil dansfles... Maar ze waren al begonnen. Ja, zegt hij. Maar we zijn al begonnen. Ik zeg ja, maar zo en zo. Ik zeg, ik zit uh, daar op het uh, volkstansen uh, en uh, ik ken eigenlijk de basis niet. Nou, toen heb ik een beetje privé-les gehad voorbij te schaven. En toen heb ik dansles. Anders had ik nou nog geen foxtrot uh, kunnen dansen, uh, waarschijnlijk. Maar je kan het nu wel? Nu wel, ja. Door aanwijding dus dat ik uh, ja, door de Wulf dansles ben gaan nemen. Ja, En toen, uh, ja, zo is het begonnen eigenlijk. En dan kom je op een gegeven moment een hele lieve vrouw tegen. Ja, dat was zo uh, rond 1971. Komt er komt op een gegeven moment zo'n zo meisje binnen. Met, uh, die werd meegenomen door Bob Gansen. En, want die, uh, ja, die kwam daar wel over de voor. die paste op. Dus ik denk nou, wat is dat nou voor een, uh, voor een meisje? Dat, nou, we gingen s'avonds altijd ja, naar nou, dan... Het was er even een bordje? Ja, dat bleek later. Ja. En, uh, dus uh, we gingen s'avonds aflopen nog wel eens uh, naar de dansen. Gingen we met Bob mee pannenkoeken bakken en nog wat uh, drinken. Nou, daar was het meisje op een gegeven moment ook. Denk je, ja, ach. Maar zo uh, heel zoetjes aan... hadden we op een gegeven moment een uitvoering. En dat was ze ook. Ja, dat was toch wel een leuk, uh, leuk ding. En, uh, nou ja. Dat... Uh, het is afgelopen. Wat is afgelopen? Nou, de, de uitvoering. Oh. Het bal. Ja. En, uh, nou, dag. En dat was het, dacht ik. Maar nee, hoor. Maar nee, ze zegt... Mijn ouders vragen of je nog even meegaat. Even nog wat eten en drinken. Ja, het was al nacht. Ik dacht, nou, het is laat hoor. Ja, je bent breu, je durft niet. Het was een hele andere tijd als nu, hè. En uh, dus, uh, nou, toch maar meegegaan. Nou, en zo is het begonnen. Leuk, hè? Ja. Want, uh, laten we even weer. Jij bent voor de oude Zonvoorters een vreemde. Ja. Niet geboren uh, in, in, in je ouders. Maar je, jouw moeder... Ja, ja, ik ben wel geboren in Zandvoort. Ik ben geboren en getogen in Zandvoort. En mijn vader is een vreemde. Ja. Maar jouw moeder, eh, heb ik begrepen, is de een van Appie van Jan de Wijker. Ja. Kijk, dan praten we wel weer over de echte Zandvoorters. Hè? Ja, en mijn oma, dus mijn opa's... Dus mijn, mijn oma, mijn moeders moeder, dat was Jaan de Kater. Kijk, de oude Zandvoorters die hebben nu weer een blijk van herkenning. Ja, die horen weer wat van... Hey, Freek, we gaan eens dus even terug, want het onderwerp is De Wurf. Ja. Um, waarom de naam De Wurf? Waarom, waarom is die naam De Wurf zo belangrijk? De Wurf was een plaats aan, uh, aan de strandweg. Daar stond een, uh, een botenschuur. En even, de strandweg voor de zonvoorters, waar lag die precies? Je wacht uh, waar nu de rotonde is. De rotonde zegt ook niet veel meer. Het heet tegenwoordig uh, Badhuisplein. En uh, nou, waar nu het hek is, was vroeger dus uh, van bovenaf van de Kerkstraat... liep je zo naar beneden het strand op. Ja. In de winters kon je met de sway uh, kon je zo naar beneden. Dat was een grote afgang en er stond uh, nou, vanaf de Kerkstraat een rechts daarvan... stond een grote schuur, de schuur van duivenboden. Er werden boten onderhouden. En uh, nou, daar stonden dus, uh, dat heette de worf... De worf. Nog, nog een keer? De Worf. Hoe schrijf je dat? Nou, eigenlijk met een O. Oh. B-O-R-F. Ja. Een Worf is een plaats. Gewoon dus een, mm. uh, een mm. verzamelplaats. Ja. Nou, en daar bij die schuur stond je dus uh, in het oppertje of in het woudje. Dat is dus het is net waar de wind vandaan kwam. Of je stond in de zuid of je stond in de noord. Nou, en naar aanleiding van die plaats, he, dat zit ook in ons vaandel... Die, die afbeelding, is de, de naam De Wurf ontstaan. Leuk. Dus zo was de naam van de vereniging meteen geboren. Ja, hoe die precies wie die bedacht heeft, daar zijn we niet achtergekomen. Dat staat niet in de boeken, helaas. Maar uh, ja, uh, het heb wat, die naam. Leuk. Nou, we weten in ieder geval waar de naam vandaan komt. Dan gaan we even luisteren naar de muziek. je allemaal een percentjes verdiend En dan weer de in een feest te houden. Nou, en hoe? He? Nou, maar meestal begon al met de albedde. Zorgs. de kinderen alle gaan op de zondags. En dan gingen ze naar de school toe. En dan moesten ze allemaal een mokkie meebrengen. Niet? En die hadden erbij zo'n klaantje, met de er werden erbij me zo groot. Ze kregen toch iets hoor. Ze kregen toch niks oh. meer. Want dat wou de bovenmeester niet hebben, Nou, en dan service verkoste meer de optocht. Eerst middag de spullen, maat. op het land van Groen, oh, ja. en dan het versierde karretje nee. met een biggen ja, Nee, Ja, maar dan had je nog die grote pijl, die mast, waar de jongens in moesten klimmen. Mensen hadden de binnenkant van de broek hadden ze stropen dan. Nou? Want dan konden ze beter klimmen natuurlijk, he? En dan haalden ze zo'n pompiertje erboven uit, dat was de prijs. Nou, en dat en, tonnetje steeds. En dan had je nog die grote stelleisje, bij het tonnetje op stond, weet je wel. Rood wit en blauwe yeah, hoor. Nou, de gongen ze voor zitten, hoor. Ja. Nou. Ah, en, en die stok met, met zo'n mikje. Er zat dus een ringetje onderuit, maar. En als ze dan het ringetje werden, gong het wel. Maar als ze dat ringetje missen, nou dan kregen ze een hele toffe het erover te ja. Nou wat gaf dat mensen? Ja. En werden erop bekleed, hadden een aan, mens. En dan had je nog het big gevangen. Maar dan smeerden ze eerst die big in mijn groene zee. Ik weet nog goed, Ant Wolfe die zou hem vangen. Maar dan komt die big op eraf. En Ant staat bij is En hij is bijder en zij gaat zitten. Ik weet niet wie hem die, die had geschreven. Dat die al zijn. Ik denk wel En dan s'avonds. S'avonds. Dan moet je nou die je boel tegenwoordig hebben. Ah, Je weet precies dat er feest is, mis. Maar dan s'avonds. Je had rangen en standen, hè? Ja, ja. Dat had je hoor. Gongen er naar drie huizen toe. Ik mag niks voor ons. Maar er waren ook gewone, hè? Die gingen naar de cafeetjes. Ja. En daar yes. gingen nou de meesten naartoe zijn. Naar yes. het cafeetje van Jan de Kraai. Maar weet je wat jij nou eens moest doen? We moesten er een vaste stemming inbrengen. Kijk jij eens of die maat van Rabbeltje op de buurt is. Die zwal ik altijd op de buurt. Yes. dat hij hier eens even wat doen. Hey. Hoor. Ja, kor, wat was dit? Ja, dit was een uh, opname die ik gekregen heb een jaar geleden... van iemand die kwam met een, uh, een, een, een spoel aan... Dus die op zijn bandrecorder gaat. Ja. En dat is in 1965 opgenomen. Waar het was opgenomen, dat wist je niet meer. Maar het is van de Wurf. En ik heb het even laten horen omdat daar nog het echte Zandvoortse dialect in werd gesproken. En in de Wurf, daar spreken ze ook nog steeds bij de diverse voorstellingen... het Zandvoortse dialect. En dat vind ik zo leuk. Maar het leuk dat dit bewaard is gebleven. Ja, ja, ik heb straks nog een heel leuk, uh, leuk nummer. Dat is een liedje wat gezongen werd. En daar gaan jullie het straks ook over hebben... over ja. de zangkunsten van de Wurf. Ja. En uh, ik kijk even naar Freek. Die staat vol verbazing te luisteren. Van Freek, jij wist het niet. Ik uh, wist helemaal niet uh, van het bestaan van dit af. Maar het is zo mooi duidelijk allemaal. Zo, uh... Zijn er stemmen die je net hoorde die je herkent? Nee, ik zit te luisteren naar herkenning. Maar nee... Ik ben vanaf 1967 wit en dan heb je toch wel, dit is twee jaar ervoor en er, er waren een heel boel ouderen, ja. he, oude, mevrouw Jongsma, al de tante Piet, tante Engeltje, Jans Bakhoven, Jans de Mes, Jani, maar die stemmen herkende ik daar niet in. Maar het waren iets jongere stemmen, dus ja, daarvoor hebben we een rol verloop geweest. Dus... Het was leuk van dit programma ja, dit dat dit heel... opeens allemaal boven tafel ja, dit komt. Dit is he? heel leuk, Kijk, want er is uh, van uh, bekendheid van, uh, van de toneelstukken, uh, heb ik een beetje op papier. Nou, laten we eerst over toneel gaan praten, want jullie hebben een toneelgroep ja. vanaf het begin. Ja, toen was er nog geen toneel. Kijk, de oorsprong was dus uh, gezelligheid ja. he, van de buurtvereniging. Nou, en uh, er was biljarten, uh, kaarten voor de kinderen Sinterklaasfeest, dagjes uit. En toen kwam het op een gegeven moment. Nou, laten we eerst een, uh, een toneelsketchje gaan doen. Nou, en dat is zo uh, langzaam opgekomen. En uh, dat werden meer. Net wat, wat we net hoorden ook. Dat is volgens mij een soort. Uh, ze hadden altijd heel vaak dingen van beelden uit mijn kinderjaren. En toen zaten ze te brainstormen op toneel. En weet je nog, dat gebeurde er en dat gebeurde er. En dit ging dan over dat tonnetje steken. En over dat biggen vangen. Ja, ik ken die verhalen niet. Maar het, is, uh, dat, het werd gewoon gebrainstormd op het toneel. En er werd er, uh, omheen werd er wat uitgevoerd. Veel improvisatie. Ja, en dat werd vroeger veel gedaan. Want, en er staat ook helemaal niets van op papier van dat soort stukken. Jammer. Ja, de echte toneelstukken die, die op papier zijn... die zijn vanaf 1967... ik heb hier 62 ook nog... een Zandvoort uh, Wierland verhuizen. Maar verder was het altijd... Uh, als er dus uh, iets geschreven werd... die kregen een papiertje... en die kregen een papiertje... en die kregen een papiertje wat die... en er was gewoon de tekst die ze moesten zeggen. En er was gewoon een beetje improviseren van... en nou moet jij en nou moet jij. Maar het stond niet in zijn geheel... Of en papier. ook geen echte toneelspelers. Want ik heb de beginperiode wel eens gezien. Dat de spelers gewoon met hun rug naar het publiek stonden. Dat je ze nauwelijks kon verstaan. Om je ook te zijn, we hebben altijd met uh, voor de gespeeld. Ja. We zaten een tafel. En uh, het was gewoon uh, de toneelstukken die we hadden. Die wel op papier stonden. Nou, je, stond, uh, om de je zat uh, om een tafel. En, zo, en er kwam een eentje binnen. En die ging weer weg. En uh, er gebeurde van alles. En uh, een gedeelte stond niet eens in de tekst. Doordat we op een gegeven moment uh, kregen we... Uh, we hebben Michiel Drommel nog eens gehad als regisseur. Maar dat is maar twee jaartjes geweest. Nou, dat was ja, wanhopig. Ja, dat, uh, die, die zag het volgens mij uh, helemaal niet zitten. Nou, toen hebben we op een gegeven moment uh, hebben we alles op de lift gezet... in de tijd dat ik voorzitter werd. In, uh, en toen uh, hebben we op Vertorenburg bereid gevonden... om die de bol te gaan leiden. Nou, die man die werd wanhopig... Want ja, het was allemaal wat je zegt: ruggen naar het publiek en blijven zitten op die stoel. Niet een keertje heen en weer lopen. En uh, ja, dat Rob heeft ons uh, verschrikkelijk veel bijgeschaafd. En uh, Rob regisseert nou niet meer voor ons uh, die wil uh, andere dingen is die gaan doen. Maar we hebben nog steeds de wetenschap van Rob wat we geleerd hebben. He, opstaan, niet blijven zitten, uh, uh, de manier van lopen en zo. Nou, dat deden we vroeger nooit. Ik zeg het, we speelden echt voor z'n man komt weg. <laughs> en dat ging altijd goed. En het was lachen, hier bullen. Ja. En dat was het eigenlijk Maar jullie hebben in dat bestaan, 63 jaar bestaan, dus veel toneelstukken gespeeld. Ja. revues, voordrachten en dergelijke. Ja, ik heb hier een heel wijsje. Een zand te lamp verhuizen. We gaan er zo naar luisteren, Freek. We gaan eerst even naar de muziek. Weet je wat jij nou eens dus moest doen? Dan moest jij er eens dus aan fessie zingen. Ja, maar ik ben een beetje verkouden. Oh, dat geeft niet. waard. Nou, dat waard. geeft hij. Ga je toch nog goede is. handen werken? En is dus die van de glazen niet? Die kan jij even helpen. Ik zal het <lacht> Nou, maar was kijk. Als je daar maar zie je wat is er aan de hand was van Ik heb een man opgezien. Weet je ja. ruim te maken. We zien we het oude versie van vroeger, het oude, oude versie, versie, versie ja. van de zee. Ja, dat versie van de zee, dat vind ik no. altijd zo mooi. Maar toen zal ik even er... beginnen, dan ga jij mee he. Dat, dat is... Ja, ja, Pieter. Dat is leuk, hè, om dit te horen. Cor, het is jammer dat er geen televisie is. Ik zit naar Freek te kijken. Freek is emotioneel. hij zegt, ik krijg kippenvel. Ik ken dit helemaal niet. Wat is dit waanzinnig dat er boven tafel is gekomen? Ja, dit is uh, nou, heel iets bijzonders en, en zo duidelijk. Uh, we hebben zelf ook wel uh, van, van, van de jaren zeventig uh, een bandopname van het toneel. En dat is gewoon in slechte staat. En, uh, dit is, uh, ja, en, en de persoon die dat zingt... Ja, ik zou wie zou echt, dat zijn? Ik zou echt niet weten wie dat, uh, wie dat zou kunnen zijn. Uh, Compliment aan Koren dat je dit zo mooi hebt kunnen verwerken. Ja, ik heb dat uh, gekregen dus van iemand, ik weet niet meer wie zijn naam was. En die wist ook niet meer wie dat had opgenomen. Dat was waarschijnlijk zijn vader geweest. En er stond oorspronkelijk een, uh, een, een opname op van 1965 vanwege het uh, jarige viering van de bevrijding. En er zat nog een tweede band bij en daar stond dan dit op. En er stond dan op visafslag. En ja, dan dat ga je dus denken de wurf. Hè? En als je dan ook de rest hoort, dan hoor je duidelijk dat het een toneelstuk is van de wurf. Dus ik dacht, nou, Freek komt. We gaan hem even verrassen. Nou, ik zit nu even terug te kijken in het uh, bestuursledenbestand. En in die, van die periode was Jan Gebe voorzitter. Dus het kan bij Jan Gebe oorspronkelijk vandaan komen, want die was uh, nee. ja, radioman. Dus daar zou het ergens vandaan kunnen komen. Maar dan is het nog, ja, wie zingt dit? Ja, ja dat ja. is Een oproep uh, aan de zandvoerders. Ja. Uh, Weet je het? Bel met Freek Veldwis. Ja, het is misschien een leuk idee om dit liedje, wat dan nu uh, boven water gekomen is... om dat weer een keertje opnieuw uit te gaan voeren. En misschien dat er ook wel mensen zijn die die muziek erbij kunnen maken. Want dat is natuurlijk wel weer leuk. Ja, als we het eenmaal... Uh, Kijk, als we dit uh, aan iemand laten horen... dan uh, die speelt dat uh, eventueel zo. Dat is het uh, punt niet. Uh, als je dat aan Gelee van de Berg uh, laat horen, dit... Die uh, zit even te denken en uh, dat is uh, zo en zo en zo. Die speelt dat dan zo. Maar ja, ik vind dit uh, gewoon een heel unieke opname. En zeg het, de vraag is: ja, wie zingt dat? Ja. Nou, we komen erop. Want het is best een hele mooie stem. Frik, uh, we waren bij de toneelstukken. Ja, een hele opsomming. Ja, wij hebben in de loop van de jaren hebben we zoveel toneelstukken al gehad die zijn geschreven door mevrouw Jongsma eh door uh, Anton Steen. Uh, ik heb nog een stuk van uh, Ernst Keur. Ernst Keur heeft de proefvaart van de Redboot geschreven. En hebben we van mevrouw Jongmanschuit hebben een zand voort land verhuizen. De garnal kon niet in. Ons dorp leeft mee. Verhuren is ook niet alles. Koppiesdag. De strandweg. avond Van uh, Anton Steen. De kerk en zijn klanten. Een romantisch avontuur in het groot badhuis. Oh, dus je hebt nog een hele verzameling toneelstukken die je nog een keer kan halen. Ja, maar van, niet van alles hebben we meer uh, eigenlijk uh, de stukken weg. Hè. Van uh, Bets Bakels. He, maar die, die... Freek, Freek, je zei net dat je niet die hele stukken meer uit je hoofd hoeft te leren. Je kreeg vroeger een papiertje met een paar regels tekst. En daar moest je een avond van maken. Ja, maar dat gaat niet helemaal op. Oh! Dat, nee, dat, dat wil ik niet meer zo. Kijk, toen had je dus heel andere mensen die dat wel konden. En uh, we hebben best wel kwaliteit nog. Maar dat wordt steeds minder. Daar komen we het eind van de uitzending nog wel over. En uh, het is toch moeilijk om te improviseren. Niet iedereen kan improviseren. Nee. Kijk, we hebben nu op dit moment: hebben we, als we Bob Hansen, Wilm Schilopzand en Anselvis op het toneel zetten. en die geven een half aan viertje. En avond gevuld. Dan hebben we een avond gevuld, want die, uh, die gaan de gang en uh, dat is uh, lachen, gieren, brullen. En uh, ja, die, die maken dat gewoon. Maar wat we omheen. Ja, niet iedereen kan improviseren. Dat is een, uh, ja, dat is een vak uh, apart. Kijk, uh, bij me hier zit Pieter Jouws, die kent het ook bijvoorbeeld. Nou, dat is <laughs> en, tijden geleden hoor. Ja, maar goed, het zit toch in je bloed. <laughs> je kent het of je kent het niet. En ja, je moet het kunnen. Ja. En, en we hebben dus zoveel stukken hebben we. Maar ja, je zit ook met de bezetting. Ja. He, en dat is het hele punt. Uh, je, ken wel, je hebt wel een hoop stukken in voorraad. Maar de bezettingsgraad is, uh, wordt uh, steeds minder bij ons. Ja. En uh, ja, uh, dat is het punt dat je zegt: van ja, dat kun je niet spelen. En dat kun je niet meer spelen. Eh, Frik, we laten even het toneel achter ons. Want je hebt ook een zanggroep gehad. Zingen. Ja. Dat wij... doen jullie ook? Of hebben jullie gedaan? We hebben in. Uh, ik heb het hier gestaan. In de jaren tachtig, ja. ik meen in 86 hebben we een uh, geprobeerd. We hadden toneel, deden, we hadden dans, kleding en we zo meteen op, met zingen. En toen was op een gegeven moment, ja, zingen was leuk. Dus we zongen nogal eens in toneelstukken. Nou, toen hebben we op een gegeven moment gezegd van, ik kan me geen zanggroepje uh, oprichten. Nou, dat hebben we gedaan. Dus we hebben met een, uh, met een stel zijn we lekker gaan zingen. We hadden een, een juffrouw die gaf ons uh, dansles. Dansonderwicht. En die had ook uh, iets met muziek. Dus die wouden het wel doen. Dus toen hadden we een heel repertoire met een beetje Oud-Holmse wietjes. Uh, en uh, nou, dat werd steeds uitgebreider, we hadden op een gegeven moment uh, kapelen varen voor de mannen. Nou, Kwaas Koper was nog bij ons in de vereniging. Die had ergens uh, baden vandaan gehaald. Uh, Bob Hansen die had uh, allemaal mutsel. Hadden we. Dus uh, ja... Uh, we hebben een dansgroepje gehad, maar een uh, zanggroepje gehad. Maar dat werd zo heel langzaam weer, die had geen tijd en, uh, en die vond dat niks. De, als het goed is, moet er nog een opname van jullie zijn als zanggroep van het koor van de Wurf. Ik kijk naar koor. Hebben wij toevallig nog een opname van het koor van de Wurf? Nou, ik heb nog iets, uh, iets leuks gevonden. Want er is ooit een singeltje uitgebracht... Onder één van Dieco van Putten. Ja, ja. en er stond op de B-kant de Zandvoortse Potpourri. Ja. Nou, zullen we die even draaien. En, en wie zingen die? Ja, dat weet ik niet. Allerlei verschillende. Het, het, het, het mannenkoor, het vrouwenkoor. Uh, nog een koor, ik dacht het, uh, van, het Ankerkoor. Uh, de Wulf zong daar ook een, uh, een gedeelte in. Nou, dan gaan we even luisteren. Ja, dan moet ik hem even klaarzetten, want het is een singeltje. Dus ja. uh, oh, dat lukt niet. Ja, dat gaat wel lukken. Alleen dat is uh, ja het kraakt een beetje, maar ja, dat hoor je wel. Nou, een klein stukje. Deze. Nou, dit bekend, dit nummer, deze ja, nummers. Ik heb dit, uh, dit zingen, dit singeltje thuis ook nog eens op zolder leggen. Ja. Het was de ene kant stond Sandwars uh, Volksvoed en uh, de andere kant stond wat we net hoorden. Alle koren uh, van Sandwars. Ja, en wij, uh, wij zongen Het Ding. Ja. En, en Het Ding is een uh, oud nummer. Dat is uh, van, van jaren terug. Ik denk uh, van jaren 20, 30 of zo. En uh, dat is uit de treuren gedraaid, heb ik uh, wel eens gehoord. Er is, ik heb ooit eens een klein filmpje ervan gezien ook. Maar iedereen werd gek van dat ding. Want uh, ja, wat is de crew? En, uh, ja, het was een heel, uh, heel iets toen, heb ik allemaal van horen zeggen. Het was heel iets, dat, uh, dat, dat ding, dat liedje. Want ze werden er allemaal gek van. En op een gegeven moment hebben ze dat gewoon... Ze hebben uiteindelijk, als ik het goed heb... wat ik wel eens gehoord heb, hebben ze... want het gaat over een kistje. Maar in de... kan je de opname nog herinneren in de kerk? Ja. Daar was je bij. Daar was ik bij, ja. Ging dat allemaal netjes? Want ja, de, de andere koren die zijn gedisciplineerd... en eh, als Dick of Putten zegt... zo, de microfoon is open, nu zingen... dan zongen ze in één keer de opnames erop. Hoe ging dat bij de Wurf? Nou, dat was best wel serieus. We hebben ge geoefend in het gemeenschaphuis eerst. En ik weet niet waar de... Echte opname ervan gemaakt is. In de kerk was dat? Uh, of dat, dan, ja, dat ken ik me niet. Ik weet wel dat ze we daar gestaan hebben, op die banken. Maar uh, ik weet, we hebben verschillende keren... in het uh, gemeenschaphuis gerepeteerd. Maar of, de, of dat daar opgenomen is en dat gemengd is... dat weet ik niet. Ik weet wel, in de kerk stond uh, helemaal vol met microfoons. En uh, ja, waarvoor het was, waarvoor het plaatje gemaakt is... weet ik ook niet... Nou, het was voor de gezelligheid. Nee, het is, het is gemaakt voor het nieuwjaarsconcert... Uh, wat in de kerk werd gehouden. En daar wilden we plaatjes voor hebben. En die konden uh, gekocht worden. En met de opbrengsten daarvan kon Dico weer van alles regelen. Nou ja, weet je, het was natuurlijk wel een, uh, een heel leuk initiatief. Toch weer iets gezamenlijks ja. met verschillende koren. Ja. We gaan weer terug naar de wurf, uh, Freek. Want uh, we hebben nu gehad over toneel. We hebben over zang gehad. Maar je hebt optredens gehad met dansen, binnen Zonvoert, buiten Zonvoert, overal. Hoe groot was jouw dansgroep op een gegeven moment? Uh, onze dansgroep is uh, het grootst geweest met, uh, ik denk zo'n beetje met acht dansparen. Zo. En, maar dat wisselde nogal eens omdat we ja, veel jongere mensen hadden. En ja, dan zit je met kinderen, met oppassen en... Uh, ja, we hebben met, met de dansgroep hebben we toch wel heel wat uh, gedaan. Uh, we, zijn in, uh, we hebben in binnenland opgetreden. We hebben in buitenland opgetreden. Waar, noem eens wat. Haalem had een uh, jumelage met Ancier in Frankrijk. En Haalem, zo groot als hij is, heeft geen folklore. Dus die moest uh, iets. Uh, er, was een, uh, er is ieder jaar in Ancier een festival. En Haalem moest ook wat sturen. Dus uh, door een connectie van Haalem naar Zandvoort werden wij gevraagd of wij Haalem wou vertegenwoordigen. Dus dat hebben we gedaan. Nou, je kent de Wurf een beetje. Als je jullie, weet wat de Wilf is. Jullie spreken vloeiend Frans. Wij, wij hadden een tolk mee. <laughs> en uh, wij hebben... Uh, daar een, een show neergezet, een optocht gelopen. En ze snapt het allemaal. En ze snapt het allemaal. En uh, we zijn dus uh, later, een paar jaar later, zijn we op verzoek van de burgemeester van Ancier. En Ancier is een hele grote stad. Uh, hebt de burgemeester van Alchey... ...speciaal aan Haalme uh, gevraagd van... ...wij willen die groep hier nog een keertje hebben. Dus kun nagen wat voor indruk wij... <gacht> ...achtergelaten ja. hebben daar. En dat in het vloeiend Frans. Ja, we hadden dus... Uh, ...de eerste keer hadden we als tolk... Uh, uh, ...de schoonzoon van uh, Theo Althuisjes. Ik meen dat hij ook thuisjes heet. Althuisjes, ja. Ja, en uh, de laatste keer hadden we... ...van Wernooi... Uh, dat was, uh, ja, hij is van Belgische afkomst en die spreekt vroeiend Fran Frans. En die heeft ons vertegenwoordigd als Stork daar. Nou, we hebben een feest gehad. Tot en met. Mm. We zijn verder geweest in uh, Osnabrück, ook voor de gemeente gemeentehouden. We zijn in uh, Maaien geweest met een uitwisseling. Uh, ons en ik zijn in Zuid-Afrika geweest. Een maand lang als uitzending voor... Een, uh, dat was wel via de Wurf... Maar als uh, uitzending van de Federatie van Folkloregroepen. Uh, we hebben in Nederland... We hebben heel, door heel Nederland geweest. Eigenlijk We hebben met de dansgroep hebben we acht jaar opgetreden... Voor datelreizen in Hotel Faber. Daar hebben we op een gegeven moment gevierd... Dat we voor de honderdste keer... Optraden. Dat was toch wel zwaar. Dat was uh, zes weken lang. Twee keer in de week. En dan moest je maar mensen hebben. Wat ik net al zei. Je zat met mensen met jonge gezinnen. En dan moest je twee keer in de week. Moest je toch maar weer klaarstaan. Om daar te dansen. En toen had je nog uh, gasten. Die, die kwamen met, uh, met de trein. In dit geval. En dan praat je zomaar over 200 gasten die uh, naar Nederland kwamen. Die werden overal ondergebracht. En die hadden gewoon dus bij uh, Hotel Faber, daar was het uh, ja, de hoofdbasis. En uh, daar was het uh, amusement. En dat zat gewoon in, uh, in de reis. En belangrijk daarbij was natuurlijk de hele kledingschouwen De uitleg van de kleding. Uh, drie onderrokken, vier bovenrokken en dergelijke, wat uh, altijd een onderdeel was. Ja, het, het was eerst dansen en uh, het tweede gedeelte bestond uit de En de Kwedingschouw is uh, best interessant, maar dat is weer het leuke ervan. Die mensen die komen drie, vier dagen naar de Zandvoort en die komen met de trein... Die worden in de in een bus gezet. En dan moeten ze in een sneltreinvaart... moeten ze Rotterdam, Volendam, Marken, Edam... Uh, alle precieswaardigheden moeten ze zien. En dan hebben ze op een gegeven moment... s'avonds hebben ze het amusement. Nou, zolang je danst... is het allemaal uh, leuk. Dan horen ze muziek en is het is gezellig. Maar zodra je dan gaat praten... voor een dan zie je zo heel langzaam... die overwissel. Want het waren overwegend oudere mensen... Ja. En dus hier heel langs met die oogjes die gaan. Nou, dan moet je iets harder praten. Ja, nou ja, dat was aan Bob wel uh, <laughs> toevertrouwd. <laughs> maar ja, uh, mensen hebben dat toch. En, uh, ja, dat, uh, we kijken altijd terug op, op heel leuke periode. Mooi, we gaan weer even naar de MUZIEK het gemengd koper ensemble, dus niet de Wurf, maar het gemengd koper ensemble met uh, Zandvoort, Ik wil je wel bekennen. Dat is wel zo'n liedje wat trouwens volgens mij ook uh, thuis wordt bij de Wurf. Ja, het is uh, geschreven en gespeeld door de Berg. Kijk, dat is Die heeft dat gedaan. En dat Wij blijven weer onder elkaar. Ja. Uh, voor de luisteraars, wij zijn aan het praten met uh, Freek Veldwis, voorzitter van de Wurf in het kader van het programma ZFM Oud Zandvoort en ja, het is voor Freek is het ook een openbaring wat we hier allemaal boven tafel hebben gehaald. En de emoties die, die zie je duidelijk bij deze man. Maar we gaan verder met de wurf, want we dansen, we zingen, we schouwen kleding. Maar jullie zijn ook met de representatieve taken bezig. Op een gegeven moment als de belangrijke gasten naar Zonfurt komen, de gemeente belt op. Freek, kan je met een paar mensen komen? Ja, daar zijn we ook uh, beschikbaar voor. Wij uh, hebben altijd al, zolang we bestaan, een, een stanford promotie uh, gehouden, eigenlijk. Yeah. Kijk, je bent toch een. Uh, je hebt een, een kostuum, een folklore kostuum. En dat is toch. Uh, ja, uh, dat doet de mensen altijd wat. He, dus uh, ja, we hebben heel vaak toch al een, uh, een presentatie dat we toch aanwezig zijn. Van, he, we hebben wel eens gehad van oh, die wurft hier is er ook weer. Nee, we hebben een ja, andere nice. taak. Ja. Wij hebben gewoon om te laten zien van... kijk, uh, dit is Zandvoort. Ja, en jullie vertonen je ook overal. Dat is het positieve ervan. Uh, uh, dat jullie altijd zijn als er recepties zijn of wat dan ook. Jullie zijn er. Ja, als wij gevraagd worden voor de voorjaars aanwezig te zijn... dan doen we dat. Uh, dat, uh, ja, dat. Dat is maar eenmaal zo. Ik zeg het, je hebt een uh, representatieve taak eigenlijk, vind ik ook. Dat, dat hoort bij je vereniging. En dat hoort ook bij bijvoorbeeld de visafslag. Want dat is ook zo'n vast uh, stuk wat bij de wurf hoort. Ja, nou, dat, dat zit in de kledingschouw. En uh, ja, dat is meestal op het eind. Hebben we wat met de kledingschouw? Hebben we dus uh, vissersvrouwen, hè, van eenvoudig tot de ledenvrouwen. dus met uh, alles erop en eraan, de sieraden. En de mannen ook. We hebben dus allerlei beroepen: schelpenvissen, garnalvissen, de omroepen en dat soort dingen allemaal. Het, het badleven. Wij hebben een heel uitgebreide kwedingsschouw. En op het waast hebben we dan meestal een, een visafslag. Nou, die hebben we jaren geleden. Hebben we dat uh, op het gratisvlein gedaan. Iedere donderdag in de maand augustus. En toen hadden we Jaap Kroon bereid gevonden om verse vis. En die had iedere keer levende nou, levende, uh, echte vis. Maar ja, dat gaat op een gegeven moment. In augustus dat gaat op een gegeven moment zo stinken. En Jaap gooi het iedere keer weer in de vriezen. En maar we hadden een, haam, een haaitje en zo. En dat was best wel interessant. Leuk. Maar uh, ja, dat is eigenlijk niet te doen met echte vis. Dus we hebben meestal uh, kunstvis. Eh, Freek, als ik zo terugkijk naar het, het leven, de geschiedenis van de Wurf. Er zijn prachtige momenten geweest. Ja. Ik herinner me uh, rondje Vijverhut. Met vijf uh, dames die een borreltje van tevoren hadden genomen... om rond het eiland met een flat van de Rennersbrigade te varen. Nou, dat borreltje was niet van tevoren. Oh, want, uh, maar ja, je weet het, vrouwen. Ja, eh, vrouwen. Eh, ze hadden een, een. de boot lag met een lijntje vast aan een paaltje. Ja. De bedoeling was dat dat lijntje losgemaakt werd en dan mochten ze gaan roeien. Ja. Maar de dames waren zo ingespannen en eh, ja, bereid om voor hun leven te gaan roeien, dat ze vergaten dat eerst, touwtje. Ze wou eerst worden. Ja, maar dan moesten ze dat touwtje wel losmaken en dat ja. deden ze niet. Nee. Dus en dan die, heb je het volgende. Wat moet je met die loeispaan doen eigenlijk? Precies. Die Waar andere... dient die voor? Ja. Die nou. hebben een kwartier daar oorlog zitten maken in die boot. De dames hebben echt in hun broek zitten piezen. Ja, zeker. Echt, weten. echt. Er lag een lading urine in die boot. Hm. En na een kwartier hebben we gezegd stop maar, want ze waren nog een meter weg. Nee, kijk, die louis ja, ze wisten waarschijnlijk niet dat hij in het water moest. Wat uh, is welke de bovenkant, wat uh, is de onderkant? Welke kant moeten we op? Je zegt er zelf al, dat touwtje, dat was al. Kijk, dat, dat zijn evenementen, die worden zomaar geboren. Ja. En, nou, dat was echt het heel evenement, lachen, gieren, broer. ja. En vooral, ik zeg het, als je dan dus... ja, stel dames... kijk, we waren altijd... Uh, en we zijn nog bereid overal mee te doen. Ja. En dan zie je met dit evenement ook van... Uh, ja, dat zijn evenementen... ja, dat is één keer een top... en dan zakt het af. Als je het een tweede keer gaat doen... dan is het minder hilarisch. Want dan gaan ze allemaal voor de winst. Ja. Maar niemand wist wat er ging gebeuren... He, vijf uur, er was er nooit een bootje in geweest wat die, wat, wat, dat iedereen dacht. Ja. En er komt op een gegeven moment een brigade en die zetten zelf van die fouetten neer. En, uh, nou, roe je maar. Ja, ja dat was uh, hilarisch. Ja. Even een vraagje erover, Freek. Zou er iemand dat ooit hebben opgenomen op film? Dat uh, hilarische oh, film. Oh ja, er zijn, er zijn zoveel films gemaakt. Ja, ik heb ze nog nooit gezien. Dus als ja, ja. er nou mensen luisteren, ja. wij zijn erg benieuwd naar die filmpjes. Ja, ik, ik weet dat er erg veel mensen gefilmd hebben, hoor. Ja, ik ja heb... dus foto's ook, dus de films... Ja, foto's foto's heb wel. ik wel, foto's heb ik gezien, een heleboel zelfs. Ook dat uh, de wurf dus uh, aan het roeien is met het touwtje er nog aan. Maar ik wil dat heel graag op film een keer zien. Dan gaan nou, we dat vertonen in de... Een oproep aan de zonvoorters. Kom met je films naar draaien. Ja, dan gaan we dat even overzetten. Ja, uh, dit is uh, heel uh, uniek. Uh, Freek, we, we gaan alweer naar het einde van dit uur toe. Wat voor namen van uh, leden van de Wurf heb jij een bijzondere herinnering aan? Nou, dat is uh, vooral de, de eerste tijd. Ja. Uh, ik ben vanaf 67, 1967 uh, wit. En toen had je eigenlijk ook een, uh, een oude groep. En een jongere groep. En geen... Tussengeneratie. Dus, en dan heb je die, die ouderen. En daar kwamen de mensen voor het toneel voor. Die hadden dus zoveel fans en aanhang. Daar was Tante Piet Draaien. Tante Engeltje van Oomstee. Jans de Mes. Jans Dorsman, eigenlijk uh, was het. Uh, Jans Bakkenhoven. Uh, kerkman. Nee, die kwam me water. Uh, mevrouw Jongsma. De zuster, Arie Rabbel. Mevrouw Jongsma was ook een rabbeltje, maar er werd nooit rabbel. He, er was echt mevrouw Jongsma. En de zuster was Arie Rabbeltje. Uh, ja, allemaal dat soort mensen. Later kregen we Kiek Harkamp erbij. Daar kregen dus een andere, een tussengeneratie. Mijn schoonouders, uh, Engel en Mien Kellerman. die kwamen erbij. En ja, toen hadden we een beetje een tussengeneratie. We gaan, we gaan even naar de muziek luisteren, Freek, want we hebben nog een paar minuten. Van alle stress, verlangen naar wat rust. Weet ik een goed adres? Familie en vrienden, liefde en aardig vuur. in een buik, heen met de natuur. Ik niet met volle teugen, de kriebeltand of de kroeg, dromen in de tuinen, een feest dat mannen vroeg. Ja. Is ja, het mee. nee? Hou van jouw wat sam voor, aan de zee? Weg van alle zorgen, lach als dit de stort. Ah, de golven van de zee, waad is jouw kracht enorm. Wat kost zo'n tube eigenlijk? 65 euro? Dit is geen geld. Smeer mij ook maar in dan. Ik zou over vet gesproken. Moet jij nog een haring, Dirk? Ja, dan darf ik nog een pomfrit hebben, ja? Ja, niet of de Dat ja, Als ik nog een Duitser hier. dan pomfriet met... en twee frikandellen, snel! <lacht> ja, dat was een klein stukje. Kort, dit was natuurlijk uh, de parel. Ja, van... Uh... Patrick van Kessel, Parel aan de Zee. De officiële versie. En die is iets anders. Er zat een heel leuk clipje op YouTube. En er zaten allemaal leuke beelden van Zandvoort uh, doorheen gemengd. Dus ja. De officiële versie staat er nog niet zo heel lang op. Goed gemonteerd. Ziet er leuk uit. En uh, ja, maar, de muziek is speciaal gedraaid in opdracht van Freek voor Ans. Ja. Want die zei, ik wil die muziek horen. Nou, dat doen we. Nou, en dat is gebeurd. Dus Ans ook weer gelukkig. Ja. Freek, we komen aan het einde van het programma. Uh, namen. Mensen. Toekomst. Ja, we hebben dus uh, ons oudste wit, is Limona. Ze is uh, het langste wit eigenlijk. Hè? Dus uh, ze is uh, 82. En die is van 1950 wit. Dus die is al 61 jaar wit. De gebroeders Gansne, die zijn vanaf 1952 wit. Dus ja, dat zijn echt de oud-weden. En dan gaat het uh, verder terug naar. De, uh, Willem ons 67 van 1967. Ik uh, zelf vanaf 68. En dan komt het iets verder naar boven. Dus dat, we hebben best wel wat mensen die al heel lang wit zijn. Maar je maar, hebt nieuwe mensen nodig. Uh, de, om toneel te spelen en om wat te doen. Kijk, met de kledingschouw kunnen we nog uit de weg. Maar toneelspelen wordt praktisch wordt heel weinig. We hebben dus... Uh, afgelopen uitvoering hebben we één nieuw wit, Olga Poots, die is wit geworden. Dus dat is uh, het jongste wit van 2011 dan. Maar we zitten te springen om nieuwe mensen. En uh, om toneel te spelen. En ik hoor een heleboel mensen denken van... ja, maar ik ken geen toneelspeler. Nou, al die mensen op de wederlijst... die konden eigenlijk geen toneelspeler. En zo heel langzaamaan kom je er toch bij. En je begint met een heel klein rolletje. En het is altijd zo... je hoeft geen standvoort te zijn om bij de wurf te komen. En als mensen geïnteresseerd zijn... melden bij Freek Veldwis... Op het Durgersplein woont hij. Nummer, Nummer 9, telefoon 57-164-87. Nog een keer, 57. 57-164-87. U kunt ook op de website kijken, want die hebben we ook. En er staat... Uh... Als u even kijkt voor informatie... er staat ook adres en telefoonnummer. Dus dat kent u ook altijd. Want we zitten echt te springen om mensen. We met toneel door kunnen gaan. En jullie moeten met toneel doorgaan... want het zijn geweldige avonden. Freek, we komen aan het einde van het programma. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.